...over uitvliegen gesproken en ja, eigenlijk het leven op zich. Uh, dat is een beetje ook uh, de persoonlijke nood aan uh, deze uh, uh, uitzending. Heeft ook uh, te maken in de situatie waar ik zelf in zit. Uh, omdat je eigenlijk niet weet wat morgen te wachten staat... ...hebben we dus dit nummer weer eens gedraaid. Nobody Knows van Fabiana Dammers. Twee weken terug heb ik hem uh, voor het eerst gedraaid. vond toen toch ook wel ergens van toepassing... En nu zeker. Dus uh, we gaan hem. Uh, nou ja, we gaan hem niet uh, regelmatig uh, draaien. Maar het, uh, dat, uh, dat uh, ja, het, uh, nummer is alweer een aantal jaren uit. Uh, maar goed, hij uh, doet het uh, voor mij in mijn persoonlijke lijst nog steeds heel erg goed. En ik vond het wel gepast om daarmee te beginnen. Deze alternative VM van 6 oktober. Van 2016. Wat uh, sta ik weer een beetje te tetteren? Is dat het uh, soms? Uh, <laughs> dit is altijd wel leuk als er Marcus van Damme in één keer binnenkomt. Ja, dan, dan, dan, dan, uh, dan zit ik boven en dan denk ik, juist, wat komt die ja bij zijn Dan radio. je een beetje spetterend binnen. Nou, ik had hem al een beetje teruggeschroefd uh, naar, een, uh, naar een beetje naar een nul niveau, hoor. Dat is, dat is, hier, hier, ja, maar je bent stemgeluid. net even harder dan zo'n nul oh, is niveau. Dat zo? is dat zo? <laughs> ja, ik uh, kom altijd boven het nul niveau uit. Um, goed, uh, vandaag hebben we het nog uh, regulier. Maar volgende week... Ja, dan hebben we wat leuks, toch? Dandelion. Ja. ja, en ze komen ook nog in deze uitzending voorbij. Dus ik zou maar gewoon uh, blijven luisteren. Dan weet je in ieder geval, uh, er staat een hele lijst uh, trouwens op uh, Facebook. Circuleert op mijn pagina, maar ook op de Net FM pagina. Als je Dan dat, weet je wat uh, we gaan draaien vanavond. Wat we een beetje gaan draaien. Nou, uh, dit bijvoorbeeld staat ook op het lijstje. Het is een elektro uit Hoofddorp. En ze noemen zich NexoShape. I've always known where I came from And now I know where I'm heading over. niet meer, want uh, er was een dame, Floor, genaamd de liedzangeres of de frontvrouw van de band die had het liefdespad bewandeld en ineens uh, is ze verhuisd van Nederland naar Australië, want daar was haar lief. En dus bleef de band eigenlijk achter in Nederland en bestaat die band eigenlijk niet meer. Jammer, hè? Daydream Delusion kreeg mooi ooit aangereikt via Rosalie van de Helm. Wie is dat? Dat is het vriendinnetje van Julien Grote. Dat <laughs> is leuk, want wat uh, is ook wel weer heel grappig. Want Julien Grote en Kid Harlequin. Want Julien Grote is bijna ouw. Voor 99,9% uh, Kid Harlequin. En die zit vanavond hier in dit uh, programma verstopt. Tenminste, dan uh, wat betreft het uh, materiaal wat hij gemaakt heeft. Uh, Daydream Delusion, daarvoor hoorde je next Shape met Coming Home elektro-groepje uit uh, Hofdorp. En dan zijn we toegekomen aan uh, wat het materiaal betreft wat, uh, wat we wat prominent uh, in de etalage gooien vanavond. Want gisteren in de Echo hebben ze hem gepresenteerd. Namelijk het album Silver. En dan heb ik het over Astrid. Uh, we hadden Chinook al ergens uh, een beetje gepikt van een uh, Soundcloud- uh, plekje. Uh, maar nu is hij definitief, want hij is uh, te krijgen op een aantal kanalen, zoals iTunes, want daar heb ik dat album dus ook vandaan. En dit is dat majestueuze nummer wat je ook uh, terugvindt, en daar heb ik wat woorden aan gewijd. Chinook. Nou, luister zelf, want het is een heel uh, bijzondere nummer van Esther. Uh, het is de vierde track van Silver, wat je hoort. was dat met Dump Shock Cinematic. Dat is de EP. En het uh, trekje wat je hebt uh, kunnen horen was Sad emperor Daarvoor hoorde je Chinook uh, van uh, Astrid. Die gisteren in de Echo hun uh, nieuwe album Silver in première hebben laten gaan. Tenminste, daar hebben ze uh, de, het album gepresenteerd. Uh, brengt mij tot, uh, tot een band die uh, in september... Alweer anderhalve week. Waarschijnlijk alweer bijna twee weken terug. Uh, bezig zijn geweest. In Oosterblokker. Waar ligt dat? Nou dat ligt gewoon in Noord-Holland. In de buurt van Horen. Daar moet je het ongeveer gaan zoeken. En die band. Dat is Mr. Dark Horse. Uh, leuk is dat ik een bericht kreeg. Van de frontman van de band. Ruud van Diepen. En die. Dat was ook de connectie. Een klein beetje. Waarom ik ook op de gedachte kwam. Om Fabiana Dammers helemaal aan het begin te draaien. Dat was... Ooit bij een optreden die Fabiana deed... en ik nog een beetje met een soort Rodi-pet uh, op uh, had. Uh, in het jongerencentrum Everland uh, in Wognum. Daar uh, maakte ik uh, kennis met uh, deze muzikant. Uh, inmiddels heeft hij uh, toch het nodige weten te bereiken. Dat, uh, dat heeft hij uh, niet uh, alleen gedaan. Dat heeft hij samen met uh, een aantal uh, koornuiten uh, gedaan. Want de band uh, bestaat niet alleen uit Ruud zelf... maar ook uit Michael Leninga... Kees Harrison en Bert Schipper, Dat zijn uh, de mannen toch wel van uh, Mr. Dark Horse. En de EP is klaar. En ja, ik zei al, ze hebben dat uh, in uh, Café De Harmonie... in Oosterblokker hebben ze daar de aftrappen gegeven. En nou, luister zelf, want er is nog het een en ander te vertellen... maar dat uh, bewaar ik uh, voor straks. Uh, dit is track nummer 4 van, uh, van die EP die ze gemaakt hebben. What have you? Ho, ho! Ik uh, zit iets uh, heel verkeerds uh, aan te kondigen. Uh, dit is Stilwave. Uh, doe ik dat uh, zo direct met die uh, Mr. Uh, Dark Horse. Wat, uh, wat raar dat ik dat dan nou eventjes zo... Uh, dat is, ben ik helemaal niet gewend. Maar goed, uh, in een, een, ja, navolging van Kim kunnen we dan uh, deze uh, van Sad Emperor toch Stilwave erachteraan draaien. Het uh, verhaal van... Uh... Erg is dat. Uh, kun je het dus even vergeten van Mr. Dark Horse? UGH! En het gaat uh, uitstekend met deze band. Eh, want ze zijn in de indie-lijsten toch wel weer aardig omhoog uh, gegaan. De dame die je hoorde op deze uh, track was natuurlijk Nicole Schouten. Uh, band bestaat al sinds 2008. Dus ze zijn afkomstig uit Zwolle. Daarvoor hoorde je Stilwave met een totaal tot mislukte aankondiging. Want ik dacht dat ik uh, iets anders had klaarstaan. Namelijk... Het nummer van uh, Mr. Dark Horse, die komen eraan hoor. Want uh, die mensen die denken van allemaal, wat zit die koper nou allemaal weer een beetje de baasloop op deze radio. Heeft hij wel eens vaker last van. Maar goed, uh, ik uh, probeer een excuus wat eigenlijk helemaal geen excuus aan te voeren is. Want je hebt hier zo'n uh, zo mooi uh, programmaatje. Het heet Freeplay en daar staan alleen de titels in. En dan denk je, goh, het is toch altijd uh, wel heel erg mooi dat ik dan weet uh, dat er uh, wat gaat komen. Maar dan ineens blijkt Stillwave. Uh, ...daarachter te zitten. What have you hoorde, hoorde je daarvoor... ...van het blokje van twee. En wat heel erg leuk nieuws is... ...de heren zijn bezig met een debuutalbum. En wie is daar ook bij betrokken? Namelijk de man die bij Astrid speelt... Julian Silke. Dat is uh, de geluidsmagier, moet je dat eigenlijk uh, bijzeggen. Want de man mixt uh, het een en ander af. Daar word je helemaal eng van. En dit uh, was er dus een uh, van de, de dingen die hij gedaan hebben. What have you van Stillwave. Dan nou, zijn we nu echt toegekomen aan Mr. Dark Horse... Uh, de band die uh, een, uh, een aantal, uh, anderhalve weken geleden dus... de EP-presentatie deed in uh, een café, De Harmonie in Oostenblokken. Waar ligt dat? Nou, dat ligt ergens in de buurt van Hoorden. En dit is toch wel een heel sympathiek nummer... wat ik uh, terugvind uh, op die EP, Daily High. It's just another day right? Tired, I still read. This my rather sad life another day is dead, dead is gone. The dark night Blackout fills my head I'm trying It's just another dream, right? It's where I went. een maand uh, bij ons uh, geweest uh, Mariska Lee, Ali, Aling van Veen, zoals ze voluit heet. Met Ron Broekhuizen, die man die vroeger ook nog bij Semisterio speelde. Uh, dit was Thies and Nile met Hide and Seek. Daarvoor hoorde je Daily High van Mr. Dark Horse. Band Uithorend, daar komen ze vandaan. Uh, deze band komt dat niet. We hebben meegedaan naar Rob Akda wordt The Tiger Pilots met Home. dame heet Joe Marsjes, oftewel Johanneke Kradendonk met The Night. Het is de verjaardag van Denny van het Loog en dit is Speel of Steel en Paint a Smile. Ja, dat was hem dus, helemaal. Uh, we hebben er nog eentje klaarstaan. En dat is uh, natuurlijk, hoe kan het ook anders... het, uh, het uh, werk van uh, Astrid, gisteren uh, de primeur beleefd... voor de mensen die erbij waren bij de uh, Echo in Utrecht. Ga je tot aan het nieuws horen. Gravel Heaven van Astrid, van het album Silver... Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Remels met het NOS-journaal. President Obama heeft de noodtoestand uitgeroepen in Florida... in verband met de orkaan Matthew. Topenbare leven ligt bijna stil... en grote parken als Disney World en SeaWorld sluiten hun deuren... Matthew heeft in Haiti en de Dominicaanse Republiek aan meer dan 100 mensen het leven gekost. Gevreesd wordt dat het dodental daar nog zal stijgen. De orkaan gaat gepaard met windsnelheden van ruim 220 km per uur. De internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO heeft een akkoord bereikt om de groei van de CO2-uitstoot te beperken. Vanaf 2020 gaat de internationale luchtvaartsector de groei van CO2-uitstoot compenseren... Daarmee is de luchtvaart de eerste sector die specifieke internationale afspraken maakt om opwarming van de aarde tegen te gaan. De verwachting is dat het aantal internationale vluchten de komende decennia verdubbelt. Daarom gaan vliegmaatschappijen binnenkort betalen voor de extra CO2-uitstoot die dat met zich meebrengt. De Fiat heeft een 44-jarige man uit Almere gearresteerd die geprobeerd heeft 2 miljoen euro in het dak van een ambulance het land uit te smokkelen. De man is de eigenaar van een transportbedrijf dat vermoedelijk geld wit was door dure auto's en geld naar Suriname te vervoeren. De ambulance stond op de kade in Vlissingen om verscheept te worden naar Suriname. Een geldhond sloeg aan bij de ziekenwagen waarna de 4000 briefjes van 500 euro werden gevonden. Op een zolderkamer heeft een man uren aan beeldmateriaal gevonden van het historische stadshart van Rotterdam. De films laten het straatbeeld zien van het centrum van de stad... van voor het verwoestende bombardement in 1940. De beelden zijn gemaakt door de oma van de Vinder in de jaren 30. Ze filmden vakanties en persoonlijke gebeurtenissen en de stad. De beelden zijn gedigitaliseerd en een deel is op YouTube te zien. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Het koelt af naar 9 graden. Morgen opnieuw bewolking. Het blijft wel droog en het wordt 15 graden. Dit was het nos Journal.